Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Henk Kamp stapt uit de landelijke politiek na de verkiezingen van 2017. Dat zei hij in de Diepenheimse talkshow Politiek in de Pool, meldt De politicus van 63 zei dat hij het in de laatste jaren voor zijn pensioen iets rustiger aan wil doen. Kamp is nu minister voor Economische Zaken. Hij begon in 1994 als Kamerlid voor de VVD en is daarna op verschillende departementen minister geweest.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 De VN-veiligheidsraad heeft de raketlancering van Noord-Korea scherp veroordeeld. De raad hield vandaag een spoedvergadering in New York... nadat Noord-Korea een raket met een satelliet erop de ruimte in had geschoten. Ook NAVO-chef Stoltenberg reageerde met afkeer op de lancering. Volgens hem heeft Noord-Korea daarmee vijf VN-resoluties geschonden. De VN had Noord-Korea verboden om nucleaire wapens en bijbehorende raketten te testen. PSV blijft koploper in de eredivisie. De ploeg uit Eindhoven won in Utrecht met 2-0 van FC Utrecht. De doelpunten werden in het eerste kwartier van de wedstrijd gemaakt. PSV heeft één punt voorsprong op Ajax, dat eerder vandaag thuis met 2-1 van Feyenoord won.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 Get it,